1 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS Show. Ruim 5,1 miljoen euro. Dat is de tussenstand van de actie Stop de Ebola-ramp. Het bedrag werd vanmiddag bekendgemaakt in het gebouw van Beeld en Geluid in Hilversum. Het zenuwcentrum van de actie. De actiedag is de afsluiting van een actieweek... waarin geld wordt ingezameld voor de strijd tegen Ebola op Giro 555. Tot vandaag was er ruim 4,5 miljoen euro opgehaald. Bedrijven schakelen weer meer uitzendkrachten in. Het aantal uren dat de uitzendkrachten worden ingezet is het afgelopen kwartaal gestegen met 2,5 ten opzichte van het tweede kwartaal. Dat is de grootste stijging in vier jaar tijd, meldt het CBS. Als er meer uitzendkrachten worden ingezet betekent dat meestal dat de arbeidsmarkt aan het herstellen is. De afgelopen twee dagen zijn bijna 120 mensen aangehouden in een wereldwijde actie tegen fraude met creditcards en vliegtickets. Volgens Europol zitten dagelijks honderden mensen in het vliegtuig met tickets die ze hebben betaald met valse of gestolen creditcardgegevens. De schade voor creditcard- en luchtvaartmaatschappijen wordt geschat op meer dan een miljard dollar per jaar. Bij de actie waren 80 luchthavens betrokken in 45 landen, waaronder Schiphol. Vanaf het vliegveld in Kharkov in Oekraïne is opnieuw een vliegtuig vertrokken met stoffelijke resten van slachtoffers van vlucht MH17. Voor de Nederlandse regering was minister Opstelten naar Oost-Oekraïne afgereisd. Het toestel met zes kisten wordt vanmiddag rond vier uur verwacht op vliegbasis Eindhoven. Namens het kabinet zijn premier Rutte, vicepremier Asscher en de ministers Hennis en Koenders bij de plechtigheid in Eindhoven aanwezig. De voetbaltopper tussen PSV en Feyenoord is verplaatst van zondag naar dinsdagavond. Dat heeft de KNVB besloten in overleg met beide clubs en de gemeente Eindhoven. PSV moet vanmiddag om 5 uur het gestaakte Europa League duel met Estoril nog afmaken. En als ze zondag alweer tegen Feyenoord hadden moeten spelen... zouden de Eindhovenaren te weinig rust hebben. Het weer, zonnige periode en droog. In het midden- en zuiden wordt het 7 tot 12 graden. In Groningen hooguit 4 graden. De komende nacht gaat het plaatselijk vriezen. Dit was het NOS-journalist. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Zohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 richting Amsterdam. Daar staat bij Soeterwoude 3 kilometer. Dat komt door een kapotte auto. Die blokkeert bij Soeterwoude door op de linker rijstrook. En op de A27 Utrecht richting Gorkem, Daar staat door een ongeluk met vier auto's. Bij Noordeloos 6 kilometer. En op de andere rijbaan staat de file met de lengte van 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, nu ga ik u iets hartverscheurends vertellen aangaande een zekere miep. Zij was 19 jaar en ze woonde op kamers gelegen aan het Diep. Dit verhaal, waarmee ik alle andere literatuur van het tafelblad zwiep, combineert de gevoelige miep met het waterbouw-termische Diep. Zij vervulde een taak in de bibliotheek, of zoals zij het noemde, de piep. En passeerde daardoor zowel heen als terug het romantische windschoterdiep. Maar ook tijdens het weekend gebeurde het dikwijls dat zij af de waterkant liep. Dus de kant van het water dat ik u al noemde te weten, het diep. Op een heerlijke zaterdag gafde de in die volgeuren en vogel gepiep, piep, piep, piep. Was er weer eens alleen aan de wandel gegaan langs het lieflijke diep. Even later verscheen op hetzelfde traject een welnustige man in een jeep. En zij viel meteen op de aaibare meet naast de vloeibare diep. Dus hij rende en groette waarbij hij in haar onstuimige drang wakkerie. Daarna stapte hij uit en hij kwam haar toe. het was stil rond de diep. Die z'n stilte kwam bij de bijzonder van pas aangezien die gelegenheid schiet. Dus ze strekte zich aan uit het, het wielige gras bij het ondiepe witschoterdiep. Wat ze deden dat is mij helaas niet bekend want ze deden dit in het geniet. En het schemerde erg en het werd ook wat koel door het vondige witschoterdiep. Maar in elk geval kwam ze weer thuis en de volgende dag werd ze wakker met griep. En u weet hoe gevaarlijk dat is als je het krijgt van het lokken de dus de koor liep maar op en de polslag werd sneller, kom op zijn vastie, als een diep. En al eilend beleefde ze weer dat gedoe aan het klotsen, de windspoeter diep. Nu, het spreekt wel vanzelf is zo'n tragische tekst dat het meisje tenslotte opsliep. Op dat ogenblik reed een wellustige man met zijn jeep los, de kranigse plas. En misschien vindt u deze geschiedenis wel overbodig en stereotyp. Maar ze werd nog een licht op de uiterst merkwaardige van een windspoeter diep. Door besluit wil ik u dan ook opwekken tot een de hoera en hebrik. Ten behoeven van dit voor het schip van verkeer zo belarken... ...windgoederen die... Hoe krijg je het voor me dan? Dokter Anders Peen met het windschotendief waren dit de Stranglers. Een bent uh, punkband, hè? eind jaren 70. Ja. Dat heette No More Heroes en dit is Johnny Hates Jazz. Uh, die wil de klok terugzetten. Maar... Raar hoor, dat je dat wil. Turn back the clock. Johnny Hates Jazz. Moet je zonder hier zondagmorgen draaien? Nu? ...afkeur voor jazzmuziek beter kenbaar maken... ...dan je bent gewoon Johnny Hates Jazz te noemen. Nou, ja, dat kwam dus kennelijk prachtig liedje wel. Ik vind het wel mooi trouwens. Het heet uh, Turn Back the Clock. We gaan van de jaren tachtig weer over naar, uh, naar het huidige werk van bijvoorbeeld De Kast. Prachtig liedje. Water stijgt. Sip van de ploeg samen met Lotte Verhoef. Het is mooi...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 de ploeg. Samen met Lotte Verhoef. Het water stijgt. Dus blijf achter de dijk. He? Dat is misschien wel het verstandigst. Gewoon achter de dijk te blijven. Goed. We hebben nog een... Ik heb nog een leuke oude plaat voor u. Ja, een hele leuke. Sonny en Cher. Ja, hun eerste grote hit. I got you, babe.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 Dit is de grote hit uh, van dit stel. Sonny and Cher, I got you, babe. En dit is een liedje van uh, de nieuw opgenomen stijl van Aretha Franklin. Sings the diva songs. No one. No One van haar nieuwe cd. En dat heet Rita Flagman Sings The Great Diva Songs. En dit heette dus No One. Lekker vrolijk werk. Op 17 december aanstaande tussen 1 en 5 is het weer zover...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 M5 Voorzantwoord en de regio. Dit is het regionieuws met Hans Anselade Koning. Het CDA is bezorgd over beschadigingen aan de watertoren. Door opengewaarde open luiken en ramen raakt de watertoren beschadigd. Om verdere beschadigingen aan de watertoren te voorkomen... heeft het CDA aan het college gevraagd om de eigenaar een brief te, schrijven, te sturen... zodat de luiken en de ramen verzekerd worden... Bewoners en ondernemers van het centrum zijn door de burgemeester uitgenodigd voor een bijeenkomst op dinsdagavond 2 december aanstaande. De burgemeester vraagt hun aandacht voor een gezamenlijke aanpak van de overlast die wordt ervaren in het centrum. Het is de bedoeling dat de genodigden actief meedenken over de invulling van deze aanpak. De avond heeft een agenda die gevuld gaat worden door de aanwezigen. De uitnodigingen zijn gestuurd naar alle ondernemers en inwoners in het gebied rondom de Haltestraat. Ook de politie en de KEI zijn aanwezig. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, maar toch willen komen... dan bent u uiteraard welkom. Zoals gezegd aanstaande dinsdagavond 2 december... locatie de blauwe tram aan het uh, louis davids Carré. En dat begint om 8 uur. Twee personen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag hun rijbewijs kwijtgeraakt in Heemstede. Beiden reden onder invloed van alcohol. En het gaat om een 21-jarige Haarlemmer en een 36-jarige vrouw uit Heemstede. Een man is in de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 oktober... rond half twee met een vuurwapen geslagen en bedreigd op de Zandvoortse Kerkstraat. De politie heeft beelden van de vermoedelijke dader openbaar gemaakt. De dader was in gezelschap van twee vrouwen... en is vermoedelijk gevrucht in een donkere auto... die achter het Holland Casino geparkeerd stond. Wij willen geen onderdeel zijn van het politieke gedoe. <kijfie> Zo zegt Frits van Loenen Martinet. Het Nieuw museum is een particulier initiatief van iemand die in staat is het museum volledig zelfstandig op te zetten, zonder subsidie. Het is een luxe om het geld van iemand anders te mogen uitgeven aan zo'n mooi project. Helaas wordt het een beetje verpest door de achterdocht... die in de pers en de social media plaatsvindt. In het college is onlangs besloten om het budget van het huidige museum... de komende vier jaar te handhaven. Wel is er in de gemeenteraad een amendement aangenomen om tot verzelfstandiging van het Zandvoorts Museum te komen. Daarom zijn er gesprekken gestart met partijen die het museum willen exploiteren. We zijn dan ook verheugd dat een particulier hiertoe bereid is... maar er is nog niets bepaald, al dus wethouder Bluis. En tot zover het nieuws. <tie> Of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, en dat is het weekendweerbericht. Het wordt de komende dagen kouder, maar echt winter wordt het niet. Het wordt hooguit een paar, een paar dagen wat kouder met in de nacht wellicht een graadje vorst. We hebben te maken met een stevige oostelijke stroming... en die voert droge en langzaam koudere lucht naar onze streken. Het blijft droog en misschien breekt de zon vandaag af en toe door de bewolking... De oost- tot <coughs> zuidoostenwind is vrij krachtig aan zee, kracht krachtwens en het wordt. Vandaag toch nog 9 graden. Vanavond en komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Het blijft droog en er waait aan zee een vrij krachtige oostenwind... die het voor het gevoel een stuk kouder maakt. De temperatuur daalt naar een graad of twee met kans op vorst aan de grond. Morgen hebben we nog steeds een oostelijke stroming... Er zijn wolkenvelden, maar geregeld schijnt ook de zon. Het blijft ook dan droog en er waait een vrij krachtige oostenwind. De temperatuur is beduidend lager en wordt maximaal 5 graden. In de nacht na zondag zijn er opklaringen en daalt de temperatuur naar waarde rond het vriespunt. Zondag is het prachtig weer met flink wat zon. Het blijft droog en met de meest matige oost- tot noordoostenwind wordt het maximaal 4 graden.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 Wasn't nothing but a heartache. In the middle of a bad dream. Like I took on the whole world. And I never had a chance, girl. Was a one way conversation. I never got the invitation. The sharpness of her words deceiving And I couldn't stop the bleeding And Lord, I tried to be forgiving But getting by don't mean you're living And on that highway going nowhere Was an exit overdue And all she had to give was heartache So she broke my heart in two Yes, she did You found me drifting in a small boat In the middle of an ocean You were there on my horizon I didn't have a notion Unprepared to comprehend it Felt alone and unattended Said my prayers and reached my hand out And you appeared to me that day Came and led me to a new shore I had never been there before Put me in the right direction And you led me out of hell And if it wasn't for your good heart I'd have never broke a spell Cause you promised me tomorrow And I learned that lesson well Yes, I did Oh, yes, I did was dat van het nieuwe album uh, Melody Lane van uh, Neil Diamond. Ja, al die oude artiesten zijn nieuwe album aan het maken. Hè. Dat is dus prachtig. Uh, hij is er nog goed bestemd, dus waarom ook niet? Nothing but a heartache was dit. Neil Diamond dus van zijn nieuwe album. De agenda! Ja, ja. Hij is er hoor. <laughs> ja. Wat zeg je nou man... Waar zet je nou? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Soms moet je wel eens andere dingen doen. Goedemiddag, ja, vrouw. goedemiddag. En Angela ook uiteraard. Ja, sorry hoor. Uh, ze, de microfoon is niet open. Nou, nu ja, even, ze, ze zei wel goedemiddag. Dag ook? Ja, ja, ja, ja nee. oké. Okay. Helemaal goed, Angela. Goedemiddag. Ja, ja, de agenda. En er is nogal wat te doen komend weekend. Ja. Goedemorgen. Brandlos. Het, het, het, het, ja, nou heb je een half uur. Ja hoor. Eh, nou net. Vanavond, in ieder geval vanavond, Dat zijn er twee dingen. Uh, om acht uur begint uh, het uh, Sint-Nicolaas-toneel. En ik weet het niet zeker, maar er zouden best wel een paar kaarten uh, kunnen zijn. Het is gratis. Het is grandioos. Ik heb het, uh, uh, ik heb het uh, woensdag gezien uh, bij de generale repetitie. Uh, het is lachen, gieren, brullen. Zoals gewone. En uh, Vanavond is dat speciaal voor de volwassenen. Nou, dan is het echt lachen hoor. Acht uur in Theater de Krocht. Ga even kijken of er nog plaatsen vrij zijn. Ik durf het niet te zeggen, maar het zou best wel eens kunnen. Dan hebben we vanavond ook uh, een museumpodium. In het Sandvors Museum. Mm -hmm. Dat uh, geeft uh, het toneelstuk Lotte. Dat is al eens een keer geweest. Dat was toen heel goed bezocht. En ik maak me zeker dat het vanavond weer goed bezocht zal worden. Het is een prachtig mooi stuk dat, uh, dat gebracht wordt uh, in het museum. Morgen om, uh, om tien uur al is er uh, pepernoten bakken in het Sandpavillon Talassa. De kleintjes kunnen daar uh, pepernoten bakken. Uh, onder begeleiding uiteraard. Die gaan ook met uh, Bram de Piraat met met zijn uh, kar een tochtje over het strand maken. Daar laat hij van ons nog wat zien. Heel erg leuk. Meld je er vooraan, ga daar naartoe. 57 voor de kinderen, geweldig. En de ouders die kunnen dan van een ontbijt genieten dat uh, dat ze weer gaan niet kent eigenlijk. Dan is er om half één. Een, ja, laat me zeggen een run voor Serious Request. Die wordt georganiseerd door de Sanford's Reddingsbrigade. De start uh, is bij, uh, de, pa, uh, bij uh, de post Noord. En uh, dat uh, kost je 10 euro. En dat gaat allemaal naar Serious Request. Dan is er ook nog morgen om 11 uur, dus alweer wat vroeger eigenlijk... De bekendmaking van de publieksprijs van de eh, zandsculpturen. Dat is ieder jaar het geval. Men kan zich eh, eh, eh, eh, inschrijven voor eh, een een, een, ja, bekendmaking, eh, een stemming voor de zandsculpturen. Dat is morgen om eh, 11 uur op het eh, Kerkplein. Dan is er morgen vanaf 1 uur... Bij René de Vreugd. En dat is een, een, een, een expositie. En een, een galerie. Op, aan de uh, Kostelhoorstraat. En met prachtige schilderijen. Van moderne. Uh, echt. Uh, um, ja noem je dat. Realistische schilders. Schitterend werk. Met onder andere van een Belgische schilder. En die maakt echt de mooiste dingen. Dan morgenavond. Ook weer in Talassa. En dat is speciaal voor de, voor de ouderen dan. Voor de volwassenen. Uh, Sinterklaas komt daar langs. Nou, dan kan je echt lachen. Dat is geweldig. Ik heb dat vorig jaar mee mogen maken... onder genot van een, van een prachtig uh, diner. Komt Sinterklaas met een pieterbint en die zet de heleboel volledig op stelten. Echt, helemaal leuk. Dan hebben wij zondag... Uh, ja, vier dingen om, om, om drie uur... Uh, ten eerste het grote concert van de Classic Concerts, ik heb het uh, maandag al uh, gememoreerd. Uh, met onder andere de kreuningsmessen, die is dan na de pauze. Daarvoor een pianoconcert van Mozart en nog een, uh, een, uh, uh, een stuk. En dan, uh, die kaarten zijn er nog een paar, niet veel meer. 20 euro voor een geweldige middag. Prachtig concert, dat zou je echt moeten doen. En Dan om ook om drie uur uh, is er in uh, de kantine van uh, de tennisclub Zandvoort op de Glee komt uh, het, uh, het uh, jazzduo uh, Vivian en Johan uh, Mulder komen daar langs. Ze nemen een paar vrienden mee. Mooie jazz, jam sessies. Er wordt gevraagd zelfs nog om muzikanten die uh, mee willen jammen, om vooral uh, te komen. En dat geeft dus ook weer een geweldig iets. Dan uh, is er um, ook morgen om drie uur in de Theater De Krocht een toneelstuk. En dat is scènes uit een huwelijk heet dat. En dat is Ingmar Bergman is dat geschreven. Een ja. heel bekend uh, toneelstuk. Maar het, is, uh, het heeft, degene die het gaat spelen hebben er weer een hele eigen draai aan gegeven. En dat is echt interessant. En dan hebben we ook nog in het uh, mu uh, Sanders Museum een ver verhalenmiddag. Uh, Met name voor de jeugd bedoeld. En die uh, begint ook om drie uur. En dan uh, even kijken... Ja, dat is eigenlijk hetgene dat ik wilde melden. Uh, dus we hebben genoeg te doen op dat gebied, op cultureel gebied in Zandvoort. Dit komende weekend, uh, Ruud en uh, Angela. Zeker. Maar, nee. Zeker, dus... zeker, zeker. Dat is weer een volle, ja, vol uh... programma. Ja, echt wel. Ja, uh, dat is ik leuk. We hebben in vieren delen ongeveer, met name op de zondag, zondagmiddag. Ja, we, hebben ja. ja. we hebben vanmiddag nee, trouwens dat uh, theatergezelschap van uh, uh, Toko Drama heet dat. Ja, ja, ja, ja, klopt. ja. Die hebben we vanmiddag in Zandvoort Draait Door te gast. Ja. Dus dan kunnen we er nog meer. Ja. Helemaal goed. Ja, Horen we luisteren. er wat meer over? Mee? Ja. Luister, ja. hoor, vanmiddag. Luisteren. Ja. We hebben ja. Ronnie Brouwer als gast vanmiddag in Zandvoort Draait Door. Ho, ho. Die, gaat, die gaat, ons vertellen over de 24 uur vaniel Series dat we ja. de 12 december ja, gaan doen. Dat gaat ook binnenkomen, binnenkort komen. Ja. ja. Ja. Dus en helemaal, verder uit, hebben we live en dat is, dat is eigenlijk wat voor jou Ruud, dat 24 uur vind Nou ik ga er ook zeker heen, dat, uh, dat is een ding wat ja, zeker is. Het, sta, het staat ook in mijn agenda hoor, maak me ja. niet ongerust. Ja, nee, ik ga er zeker naartoe. En uh, we hebben vanmiddag ook nog live muziek hè, in, uh, in ja. Zandvoort draait door. We hebben een fantastisch leuke oh. zangeres. Sam Sexton, die heb je, ken je misschien wel. Een hele leuke zangeres uit Haarlem vandaan. En, en, of uh, nee, ze komt uit Velsens uit. En uh, die zingt uh, eigen liedjes en ook covers. Dus dat wordt uh, heel leuk vanmiddag. Dus. Gewoon live dus? Ja, gewoon ja. live, in de studio, dus, dus tussen vijf en 7. Live bij CFM. Ja, ja. we staan, oh. we ze nergens voor terug, hè? Nee. nee, nee, nee. Zo is dat. dat. genoeg bekend. Oké. Okay. <laughs> okay. okay. Hé, hey, eh, nou, een fijne dag. Eh, ja. Fijn weekend. En maandag laat ik horen hoe het geweest is in ieder geval. Hartstikke goed, man. We zijn zeer benieuwd. We zijn zeer benieuwd. Oké. Okay. Ja. Okay. Hey, ik wens je een heel prettig weekend. Hetzelfde. Ook zo. En, uh, tot maan, tot maan, Doei. Doei tot maan, tot maan, tot maan, tot maan, tot maan, tot maan, tot maan, tot maan, tot to tot it tot maan, tot You were made De tijd dat hij uitkwam... was het de langste single ooit. Hij had wel uh, EP's en zo... met twee nummers op één kant. Maar het was nog nooit voorgekomen... dat er één nummer op één kant zo lang was. Want men deed het dan altijd part 1 en part 2. James Brown bijvoorbeeld had daar een handje van. Uh, Bob Dylan ook met Like a Rolling Stone. Dat is ook bijna zes minuten, maar werd verdeeld over twee kanten van het singeltje. Part 1 en part 2. Maar ja, de Beatles waren zoals ze al zoveel met uh, veel dingen de eerste waren. Waren ze ook in dit geval het beste. Het, uh, het eerste. Want de singleversie duurde maar liefst 6 minuten en 58 seconden. En dan was het eigenlijk nog niet afgelopen, want eh, als je het nu op internet hebt, dan duurt het ruim zeven minuten. Dus, eh. Deze bijvoorbeeld die ik hier nu draai, die duurt zelfs zeven minuten negen. Maar ik denk dat ze niet meer op dat echt niet meer op dat singeltje kwijt konden, dat ze het echt het maximale gedaan hebben toen de tijd. Eh. Zes minuut Overigens voor Beatles fans is het nog leuk te weten dat morgen in Alkmaar uh, het nieuwe uh, Beatles-museum Beatles open gaat van Azi Moldmaker. en dat is zo langzamerhand het grootste Beatles-museum ter wereld. Dat is nog groter dan in Liverpool. Dat is echt geweldig. Ik denk dat ik morgen even naar Alkmaar moet. Het, gaat, het, uh, het was er altijd al in de Kanaalkade. Het gaat nu naar uh, uh, de overkant van het uh, kanaal verhuizen naar uh, het, het winkelcentrum in Noord. En dat is een uh, nog een grotere ruimte dan, uh, dan uh, al bekend was. Dus voor Beatles fans uh, even kijken op Beatles Museum. Morgen gaat het officieel open. Nou, dan heb ik ook nog voor u eventjes, uh, even kijken wat er nu komt. Komt er wel wat? Ja, natuurlijk. We gaan nog eventjes draaien. Die prachtige hymne van Serious Request. Jacqueline Goethe, I saw zag pictures op tv.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 Search the door to open your mind, in search of the cure of mankind, Or help us with <laughs> drowning, so close up inside, why does it rain? Zijn computers hele rare dingen doen. Ze, dan gaan ze ineens zelf dingen doen die ze eigenlijk niet zouden moeten doen. Dat is heel belachelijk natuurlijk. Maar goed. Zo. Nou, het zit er wat dit programma op. We gaan uh, ons even drie uur... Uh, Onleden houden. Onleden houden. <laughs> ja. Ik weet nog niet hoe, maar... ...maar nog zat te doen. In ieder geval, vanmiddag om vijf uur zijn, ben ik er weer... ...samen met Maurice en Angela. En gaan wij het hebben over uh, Zandvoort... ...draait uh, door tussen vijf en zeven. Het wordt een vol programma vanmiddag... ...want we hebben namelijk uh, als hoofdgast Ronnie Brouwer. Ja, ja. En met Ronnie gaan wij praten over... Uh, Vooral de actie 24 uur vinyl voor Serious Request plaats moet vinden op 12 december aanstaande. Dus dat is niet dit weekend. Maar het oh, weekend daarna. Nee, het weekend over 14 dagen. Ja. Ja, volgende week is pas 5 december, hè. Dus, ja, dat, dat zeg ik. Niet de ja. niet, niet aankomend weekend, maar het weekend erop. Over twee weken. Ja, dus 12 december gaat dat ja. plaatsvinden. En uh, daar kunt u dus vinylplaten aandraaien. Uh, aanvragen. En dat kost gewoon geld. En dat geld gaat naar uh, Sirius Request. Ik heb een plan opgevat om uh, daar uh, op zaterdagmiddag... Uh, eventueel samen met nog iemand... Een, even een showtje van twee uur te gaan maken. Met alleen maar vinyl natuurlijk. Ja, dat is leuk hoor. Dus eh... Uh, uh. Gewoon daar naartoe gaan. Want dat wordt ontzettend leuk. 24 uur vinyl. Het begint als ik het goed heb om... 0 uur, nul uur, 0 uur, uur. En het eindigt om 24 uur op die twaalfde. Maar goed, dat horen we straks allemaal in de mond van Ronnie Brouwer. Verder hebben wij live muziek van Sam Sexton. Singer, songwriter. En die gaat prachtige muziek van ons maken vanmiddag. En niet één minuutje, zo is er als als dat andere draait door het programma. Maar gewoon lekker. Langer. Over de twee uur. Verder komt er ook nog uh, mensen langs van uh, Toko Drama En dat is uh, die groep die. Uh, zondag in het uh, Witte Theater. Dus een toneelstuk speelt. Uh, doe maar de Krocht. Uh, de Krocht, natuurlijk, sorry. Neem me niet kwalijk. Zeg ik dan? Witte Theater? Dat, nou, op, dat ligt een beetje uit de dat route, ligt he? een beetje uit de buurt, ja. Oké, okay, ik ben ook zo in de war. Nou, in de Krocht, dus in Zandvoort, spelen ja. ze zondagmiddag een toneelstuk. Geschreven door Ingmar Bergman. En uh, Joop zei net de titel al. Dat weet ik ook. Ik, dat ben ik nog even vergeten. Maar goed, Michael, Horen we ook meer van vanmiddag in Zandvoort Draait Door. Ja. Dit programma is er weer. Aanstaande maandag om 12 uur. En dan gaan we weer een nieuwe werkweek leuk maken met van Lunch. Tot straks, hè? Tot straks. Tot straks.